Ik had natuurlijk te zeggen, openingsnummer: Patricia Kaars, Franse zangeres, sans soumière, af en toe een beetje jazzy.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 ready bell. technisch probleem opgelost. I perfect in drifting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 It's here and then it's gone A splash of light across your face A flash of clarity, a self of grace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 the obstacle Go on and get it mm -hmm. said you could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 Michel Bani Billa en Meneer Elker.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 En nummertje, theme for Sam. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Dorald Meegens met het NOS-journaal. De nationale ombudsman noemt het onaanvaardbaar dat de afwikkeling van aardbevingsschade in Groningen nog steeds niet goed is geregeld. ombudsman van Zutphen zegt dat de overheid niet doet wat nodig is... Hij zegt dat hij dat vorig jaar april ook al heeft gevraagd, maar dat er sindsdien nauwelijks stappen zijn gezet. Hij wil dat er wordt gestopt met juridisch geneuzel en dat het ministerie van Economische Zaken onmiddellijk begint met het herstellen van de veiligheid en het vertrouwen. Mensen in Groningen moeten weten waar ze aan toe zijn, liever vandaag nog dan morgen, zei hij. Van Zutphen bezoekt vandaag Appingedam in Groningen. De Amerikaanse president Trump ziet af van een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Hij wil de volgende maand de nieuwe ambassade in Londen openen. Maar volgens de Britse krant The Guardian is het Witte Huis bang voor massaprotesten. De president zegt zelf op Twitter dat hij niet gaat omdat hij niet blij is... met de gang van zaken rond de bouw van de nieuwe ambassade. Waarschijnlijk gaat minister Tillerson van Buitenlandse Zaken in plaats van Trump naar Londen. In Duitsland zijn de kopstukken van de CDU, van bondskanselier Merkel en de SPD... nog altijd aan het onderhandelen over de voorwaarden voor een mogelijke coalitie. De besprekingen tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten duren al sinds gisterochtend... De partijen hadden zichzelf tot gisteren gegeven om de verkennende gesprekken af te ronden. Als er genoeg vertrouwen is, kan de komende tijd worden onderhandeld over de details. De Duitse formatie is nu al de langste ooit. In het Fries filmarchief in Leeuwarden is begin vorig jaar een stukje film met comiek Stan Laurel ontdekt. Het gaat om een verloren gewaande scène uit een film uit 1924. Daarin speelt Laurel een gevangene die probeert te ontsnappen en aan de galg belandt. Het stukje film werd ontdekt tijdens het digitaliseren van films. Het was tien jaar geleden geschonken aan het museum. Stan Laurel vormde jaren na de film pas een duo met Oliver Hardy als De Dikke en De Dunne. Het weer, het is bewolkt, het kan mistig zijn. De noordelijke helft kans op wat motregen. Het wordt vandaag een graad of vier.